Het weerland inwaarts kan lokaal wat lichte sneeuw vallen. Vannacht gaat de sneeuw over in regen of motregen... bij temperaturen net boven nul. Lokaal kan het glad worden. Morgen eerst bewolkt, later soms wat zon. Het wordt ongeveer 5 graden. En zondag vallen er winterse buien. Dit was het NOS Journaal. En dit is het programma Mandjaren. En u kunt nog steeds mailen of twitteren... ntr.nl. hashtag uh, Radio mangiare, voor, uh, voor Twitter te gast zijn chefkok Pascal Djal Hij staat nu, uh, hij is nu de chef van Bougainville in Amsterdam. Uh, een prachtig en heel erg chic, uh, restaurant, uh, hotelrestaurant. Naast mij zit, uh, zit, Jacques Hermes, culinair journalist. Uh, hij gaat zo meteen over messen praten. En ondertussen is Francine Knorringa, uh, mijn charmante assistente... die is ongelooflijk blij dat ze nu voor het eerst een keuken tot haar beschikking heeft. Het is de alle keer, eerste keer dat we een keuken hebben. Hiervoor hadden we een, een, een trolley met een apparaat van een Zweeds warenhuis. En ja, daar kan je ook wel iets op warm krijgen. Maar die keuken... Het is een feestje. Het is een feestje. Je bent helemaal blij. Het jammer wel dat de functie van charmante assistente nu wat, wat Totaal uitgoed... overboord gegooid. Ja, ja, dus de... wij wachten op de wijn, op ja, het water. En... De hele service is eigenlijk enorm naar beneden gegaan. Maar goed, ze heeft de keuken. En ze staat een inzending te maken voor de wedstrijd uh, met de paplepel. Een vadersrecept komt straks Indonesisch uh, op tafel. Ondertussen krijgen wij ongelooflijke... Jacques, dit is fijn. Hè? We krijgen ongelooflijk lekker eten uit. Ja, ja, ja. Nou ja, ik weet niet of dit fijn is. Het nee, ziet er heel mooi uit. Het ziet er prachtig er mooi uit. Maar nee, absoluut. Pascal die, die is hier gekomen met een grote box, een grote coolbox, waarin hij allemaal ingrediënten voor gerechtjes uh, heeft. Nou, die gerechtjes had hij voor een deel al in de keuken van zijn bougainville uh, gemaakt. En die heeft nu het een en ander op tafel gezet. Voor mij staat een heel klein, lief, rond uh, bakje. Met ja, het lijkt op de. Uh, het lijkt op het graten, de graten van een vis. Dat is ja, klopt. het, Dat, ja, is van het ook wel Dit is de graten. En die hebben we lage temperatuur gefrituurd. En dan blijft er een krokant graadje over. Dit is het graadje van een anchovis. Ja. En die kan ik gewoon zo opnemen. Die eten. wordt super krokant. Ja. En dat is een soort shipje. Ja, dat wordt. Ja? Ja, een beetje uit de Japanse keuken, waar ze eigenlijk ja, alles gebruiken van zowel schaaldieren als van vissen. Heel zout. Dus, dus schubben ja. gebruiken ze. Ja, het mooiste is natuurlijk als je het combineert met de rest van het gerecht: het is een crème van bloemkool en een stoofschoteltje van octopus. Ja. Die zit daar dan onder. Dus een bolletje ja. van, van, van bloemkoolcreme hebben we. we hebben een octopus en er zit ook nog een likje. Ja, het is een, een, zaal, een beetje zalmijntje. voor he? het zilten. Al... Ja. En ook voor de kleur natuurlijk, want het is echt een plaatje. Ik neem aan dat er keiharde foto's zijn gemaakt voor onze Twitter. Mm. Doen ze in Japan veel, hè? Gaten bijvoorbeeld, ja. frituren. Ik, ja. weet, ik weet bijvoorbeeld de geep met die groene gaten die we hier hebben... dat het daar een delicatesse is dat ja. daar gefrituurd wordt. Ja. Van langoustines van gamba's, mm -hmm. scharen, staart, alles gebruiken ze. In het andere kommetje is een... Een, een, ja, een beetje een krabsalade... met coquilles en jac, de Sint-Jacobs-mossel. Ja. En dat uh, is een beetje geïnspireerd op de Thaise keuken. Daar heb ik een, uh, een kokoscrème bij gedaan. Kroepoeg van plankton... Een kroephoek van plankton. Ja, dat is weer zoiets wat nu helemaal ja, hip is. Uh, het, het, het winnen van mooie ingrediënten uit de zee en ja. uit uh, ja, de, de kustlijnen. De zilte grond ja. De, ja. De... Ja. en plankton. We hebben, we hebben hier in Nederland ook al een zeeweerkroephoek. Klopt, ja. Ja. Ja. ja. En dat ja. heeft inderdaad toch uh, dat, dat, dat, dat lekkere uh, hmm. zeeige zee ja. zee zilte smaakje. Mm. Ja. En dat, wat we ondertussen trouwens op de achtergrond horen is dat sinds uh, de charmante assistent een keuken heeft, staat ze ook heel hard te sissen. Wat ben je daar aan het bakken dan in vredesnaam? Stukjes kip. Stukjes kip. Het ruikt heerlijk. Het ruikt, het ruikt echt goed, heerlijk. ja. ja. Oh. En uh, wat is dit, uh, Pascal? Want ik heb nu een, een soort witte... Ja, dat is uh, de krapslaan zelf. Ja, ja, Dat is de krapslaan zelf. Dus een, uh, ja. een, een stukje van, uh, van uh, de krappoot. Hmm. Met je kokos. Ja, en een beetje kokos erbij. Mm. Mm. Nou. Ja. Mm. ja. Dit zijn gerechtjes waar we onze gasten de avond mee laten beginnen. Dus het is heel erg leuk dat we een, uh, heel, heel, erg ook een hele hippe bar hebben. En uh, de, de jongens in de bar die, uh, die maken eigenlijk onze gasten mm. helemaal comfortabel om uh, het diner aan te gaan. Dus die zijn ook met probiotische... Uh, Cocktails bezig. Dat zijn probiotische je, dus cocktails. Dan wordt dan bijvoorbeeld gefermenteerde thee... of uh, yoghurtachtige producten... een beetje ja. net als... Ja. worden dan in de cocktails gebruikt... waardoor ja, het, het, het welzijn van de gasten... de, de, de darmflora... De darmflora het, het, het, het klinkt niet heel erg sexy... maar waar het om gaat is... is dat je dan ja, eigenlijk voorbereid wordt... op een hele avond tafelen. En dan ga je heel anders ga je aan tafel. En dat heb ik geleerd uit de airline... waar ik ermee bezig ben... om juist mensen... Als van boord gaan, uh, vitaal te maken. Dus ja. dan krijgen ze een cocktailtje als ze van boord gaan... zodat ze meteen een vergadering in kunnen. Want oe, het gevoel ken je wel dat als je acht uur of tien uur gezeten hebt... Uh, in een dan vliegtuig, ben dan ja, ben je helemaal ja, brak. Voor, en, dan, ja. Ja, en dan wil je het liefste eigenlijk... Uh, het eerste wat je doet is uh, goed je handen wassen. Misschien wel naar het toilet. En dan moet je je weer helemaal opfrissen. En, dat ik, ja, ik zou het zo mooi vinden als mensen bij wijze van spreken zo vitaal zijn... dat ze meteen een meeting in kunnen... of dat ze meteen kunnen genieten van hun bestemming, de stad in kunnen... zonder dat ze En dat, dat doe je dan met eten en, en met En met, met mooie drankjes, ja. ja dus ja. we zijn met uh, cocktails bezig... om in ieder geval uh, ja, mensen in de, in de goede stemming te krijgen. Zeg, jij bent nu hier, hè? Mm -hmm. Want het is toch vrijdagavond. Ja, ja. De, dan, de, dan wil je hier volgende week ook wel weer zijn. En die week daarna... En dan die week daarna. Nee, zeker niet. De week daarna. Hoor <laughs> nee. oh, jij vis naar wat lekker. Nou, nee, ik hey, ben nog niet klaar. Nee. Nee. Dit, dit is ook wel grappig. Dit is een kornetje van breekdeeg. En daar zit een tartaar van... Ja, ja. Een breek. Dat is ja. heel dun brooddeeg, als het ware. En er zit een tartaar van kallensvlees in met een gevuld uitje. En het is ook gewoon. Een, ja, gewoon een zilver uitje ja? En er zit een heel klein beetje eido in. Komt dit nou een beetje van de steek tartare, maar dan helemaal ja. uitgedacht? Mm -hmm. Ja. Dit ja. is eigenlijk tartare in, in de hoogst, verfijnde. Nou, de messen. hoogste weet ik niet, nee, maar het is wel een beetje waar. Ja. Het is één groot feest. Ja, als ik het in mijn mond stop, dan kan ik de komende minuten niet meer praten. Dus... <kijkt> Misschien is dat beter ook aan het doen. Ja, dat is wel waar. Mm. Ik geef jou wel een vraag en dan ga je ja. Ja. gewoon door. Uh, journalist Jack Hermes. Uh, jij schuift eens per maand aan uh, in Manjara om over mannen dingen te praten. Mm -hmm. Vorige keer was dat uh, zeevissen. Dat was een heel ruig verhaal. Uh, nu gaan we het over messen hebben. Je hebt net al verteld welke messen je bij, uh, mm -hmm. bij je hebt. Laten we gewoon bij het begin beginnen. Waar komt het mes vandaan? Ja, het mes komt uh, van, van, van, van de prehistorische mens die uh, een stukje bot ging bijveilen, of een stukje. Uh, eerst en vooral om zichzelf te verdedigen tegen wilde dieren. En daarna is het pas, uh, dus een dodelijk instrument. Daarna is het pas gebruikt als, als hulpmiddel bij het, bij, het, bij het koken of bij het snijden. Enzovoort. En dat is natuurlijk heel langzaam geëvalueerd. Eerst inderdaad uh, botten, stenen. Ja, bronstijd, eerst brons uh, konden ze, uh, want dat was harder. Het uh, ja. brak niet zo snel. Ijzertijd, ijzer. Nou, ja. en, toen, en, toen ging, en toen ging die los. En toen ging die los. En, en vrij uh, constant, hè, geloof ja, ik. Ja, maar wat, wat natuurlijk. Kijk, het mes. Um, de, de messen zoals wij ze nu kennen. Uh, komen eigenlijk een beetje uit. Uh, om het maar zo te zeggen. de uh, middeleeuwse wapenindustrie. Uh, uh, je had in een aantal. bijvoorbeeld de Angelen en de Saxen. Die uh, liepen al in de 5 eeuw, 6e eeuw, liepen ze al rond met zwaarden uit Solingen. Nou ja, je weet dat Solingen een van de basisgebieden is, de grootste naam in, ja. de, in, in, in Messen. Ehm. Um... Dus dat waren eigenlijk, eh, de messen zijn voortgekomen uit de, uit de militaire industrie, om het maar zo even te zeggen. En toen werden ze gewoon gebruikt om uh, andere Mensen en, en, en, wezens mee en, en, te bewegen. Om onheus te bejegenen, ja. zeg maar. Heel netjes en, en Maar op een gegeven moment, bij de uitvinding van het buskruid uh, en kanonnen en dergelijke, had je niet zoveel meer aan, aan uh, zwaarden. En toen zijn heel veel van die uh, uh, zwaardmakerijen zijn overgestapt in een, uh, naar een in, in, in iets. Uh, Kijk, ze, ze hadden toch hun hele productiemethode. Kijk, je had de, bijna al die industrieën zijn ontstaan vlak in de buurt van ijzermijnen. Ja. Ijzermijnen en rivieren. Want rivieren, daar heb je uh, de, de, de, Water, de aandrijfwater, uh, aandrijfassen voor het snijpen van messen. Ja. Nou, liefst dan ook nog een beetje uh, wat bos in de buurt... om uh, wat hout te stoken uh, voor, voor, voor, het voor, de <hums> voor het smeden. Voor de hitte. En liefst dan ook nog een beetje een leuke stad in de buurt... om, uh, om je spulletjes kwijt te halen. Mm -hmm. En Solingen ligt tamelijk dicht bij, uh, bij Keulen. En dat is vanaf de 15e, 16e eeuw is daar een hele messenindustrie onderstaan. En in Keulen werd er dan allemaal dat verder verfraaid ver, ver, met, met mooie heften en, uh, en dergelijke. Dus het is een... Uh, ja, een en hetzelfde trouwens in Japan. Ja. Japan, uh, de, de, de, de, de, de mooiste messenmakers... Die komen voort uit de samurai zwaardmakers. je hebt nog een 13e eeuwse producent. Ja, hij leeft niet meer, maar het is een bedrijf, zeg maar, bestaat nu nog. Ga ja. Nu ga je bluffen. Nu ga je mannen dingen doen. Wacht dat doen even. wij toch? Hè? Ja. Uh, maar, maar die messen die zijn uiteindelijk in die keuken natuurlijk terechtgekomen. Ja. Dat spreekt voor zich. Nu, nou ja, nee, niet... dat spreekt niet eens voor zich, want nee? we hadden natuurlijk heel, heel erg lang hebben wij nauwelijks bestek gehad. Laten we uit de Pot, pan. Ja, je, je had dan wel van die messen maar dan gebruik... Die je de punt uh, om stukken vlees zou naar je mond te doen. Vorken had je niet. Je had een, je had een lepel. Vorken, ja. vorken zijn nog veel later dan messen. Dat echt, uh... Maar die, die, dat mes is van cruciaal belang voor een kok. Mm -hmm. Maar is thuis natuurlijk ook van cruciaal belang. Dus daar, hoef, daar hoef je geen professional voor te zijn. Om dat te realiseren. Je ja, en even. toch is het zo dat ik wel eens in het huis van een ander logeer. of bijvoorbeeld een vakantiehuis huur. en dat ik daar twee armzalige ja. uh, aardappelschilmesjes tegenkom. Ja. en dat ik dan de handen uh, ten hemel uh, gooi van hoe is, er, hoe is dit mogelijk? Ja, maar heel veel mensen die... Uh, kijk, wij, sowieso, wij Nederlanders zijn natuurlijk tamelijk zuinig. Uh, dus wij gaan niet heel veel geld uitgeven aan uh, wat wij denken dat dure instrumenten zijn. Want heel vaak wordt gedacht van echt goede koksmessen is heel erg duur. Nou, dat is het natuurlijk niet. Zeker niet als je vergelijkt wat het gemak het oplevert... als je met goede koksmessen uh, werkt. En ook bijvoorbeeld het feit dat hey, mensen die gaan dan thuis de messen slijpen. Doe het niet, breng het gewoon naar een goede slijper. Ja, ja dan daar kregen wij inderdaad een opmerking over binnen... van een van onze uh, luisteraars, meneer P. van Walsum Hij schreef... Informatie over messen in verschillende prijskategorieën is zeer welkom. Dat is dus daar had hij behoefte aan, want sommige messen, zegt hij... zijn per stuk net zo duur als een, ma een maand boodschappen doen. Mm -hmm. Maar voor de thuiskok... is dat dat net iets te gek. Voor mij is BK... met mijn zelfgeleerde handigheid... voor het slijpen uh, voldoende. Ja, natuurlijk ja, kun je zelf slijpen. Maar uh, dat gaat, het mes uh, leidt daar meer onder... Want zelfslijpen vergt echt een enorme vaardigheid. De, de, de, ik denk een beetje aan vroeger. Ik, ik, ik, vroeger schaatste ik. En dan moest ik zelf mijn schaatsen slijpen voor de ja. wedstrijden. En dergelijke. En dat is zo belangrijk. Daar komt het, dat, is echt, daar, dat komt zo nauw kijken. En hetzelfde geldt voor slijpen. Dat doe je niet even zo. Dat moet je gewoon goed doen. Dus dat is niet met die steen waar nee, dan ja, het een beetje sluit, zo lang gaat ja, dat, dat is onderhoud. Dat, ja, is, dat, onderhoud. Ja, ja, dat is onderhoud. Ja, ook ja. heel veel koks die, uh, die uh, onderschatten onderhoud. En zeker het scherp houden van messen. hoor. En dan Hebben ze de duurste messen en dan gaan dan ze, de, ze stom. Ja, dan, en dan gaan ze ermee om alsof het. Uh, ja, alsof het kijk, je, je moet dat koesteren. Hè? En uh, dat is niet alleen voor koks, maar ook in huishoudens zie je gewoon dat heel veel mensen dat onderschatten. En wat, u, wat, wat jij zegt over dat gemak. Mm -hmm. Het is. Duizend, duizend procent beter als het gewoon scherpe mesjes zijn. Ja. Ja. En, en laten we dan een collectie op gaan bouwen. Stel, ja. mensen beginnen nu thuis, die luisteren naar dit programma... en die beginnen gewoon met die, dat aardappelschilmesje. Ja. En dan, laten we zeggen, een collectie van vijf messen opbouwen... waar ja. je dan uh, mee door kunt in het leven. Ja, aardappel, aardappelschilmesje vind ik al bijvoorbeeld een heel leuk. Want we, krijgen, we kennen allemaal die geplacificeerde mesjes ja. die uh, prima hoor. En uh, aangezien we toch meestal heel dik schillen, maakt het niet zoveel uit. Maar als jij een heel mooi... Zoon van een aardappelboer, ja, zegt hey, dit. Je weet ja. toch dat die vitamine daar direct onder dat uh, schillen Daarom zitten? Daarom zeg, zeg ik van, moet je dun schillen. En dan moet je gewoon een heel mooi oh, ja. dun molenmes van... Ik mag de naam niet noemen, maar uit Solingen. is Een heel mooi mm. hout, houten heft. Heel mooi dun hout, maar niet roestvrij staal. Maar het is zo dun, daar, snij je zo, daar schil je het zo fantastisch mooi mee. En dan pas je Allee... het gewoon even met de hand af. je was... Eigenlijk moet je alles met de hand afwassen. Ook de gewone roestvrijstalen messen, doe het er gewoon maar met de hand. Okay. Wel uitkijken dat je in het sopje niet het van de verkeerde kant pakt. Maar... Dat, dat is dus het, laten we die even mes één noemen. Het, de dunschiller. De dunschiller. Uh, nou ja, dan het belangrijkste is natuurlijk eigenlijk het koksmes. Gewoon het, uh, ik heb hier... Hoe groot is zo'n Koksmes... koksmes... Wat het dat zal het zijn? 23 centimeter, 24 ja, centimeter? Varieert ja. hoor, een beetje. Ja. Je hebt natuurlijk heel verschil. Je hebt in China heb je hele andere koksmessen. En daar heb je zo'n vierkant uh, uh, soort hakmes eigenlijk. Ja. Ja. Maar dat ja. is, wordt ook Zin gewoon ribbels. gebruikt als... Nee, zonder rippels. Dat wordt ook nee. gewoon gebruikt om te snijden. Het ah. beeldje, maar het is ook een, een hak. een verfijn beeltje. Het is dus. een verfijn ja. beeltje, maar ja. dus, het, het is een mes. Ja. En uh, dat zien wij hier niet zo heel erg veel. Ja, als je bij een Chinese restaurant dan zie je het nog wel eens. Maar een koksmes is gewoon een lang mes. En die, ja... Ja, wat moet ik ervan zeggen? Het is gewoon... Hij loopt in een punt. Hij loopt in een punt. dat is radio, Maar je hebt wel verschillen. Ik heb hier twee bij me. één is een Franse en één is een Duitse. En wat belangrijk is van een koksmes is dat het lemmet moet tamelijk breed zijn. Want als jij gaat hakken, dan... En het is ja. niet breed genoeg, dan kom je met je knokkels op je snijplank. En, dan... en dat is erg onplezierig. Ja. Dus het is beter om dit... Uh, ik heb nu het Duits mes, zeg ja. maar. Uh, dan... Dan kun je gewoon zo doen, zonder dat je knokkels dat raakt. Dus dat, dan gaat die beweging gaat steeds makkelijker. Uh, dus ja, dat, dat, dat, dat soort kleine dingen. Ja. Uh, nou goed, dat, dat is eigenlijk het belangrijkste. Dan het koksmes. Koksmes, schilmesje. Dan heb je het office mes. Dat is een, zeg maar een kleiner mesje. Dat, dat gebruik je eigenlijk een beetje tussen schiller in. Tussen schiller en... Uh... Maar bijvoorbeeld voor een ui gebruik je die? Ja, een ik, een ik kan de, ik, ik, ja, als je ja. goed scherp mes hebt, dan gebruik ik het koksmes. Ja, maar voor een ui sowieso een vlijmscherp mes. Ja, ja, ja, ja, ja. altijd. Anders ja, wordt het geen ja. klein ui. Nee, maar uien, uien ja. dat is moeilijk. Zijn Met zijn luna gebruiken jullie dat wel eens? Die gebruik ik wel eens. Dat vind ik wel een onding trouwens. Hoor. Die uh, dingen. De, die halve maandjes die, die, die, weggeven, zo, uh, ja. die nou, Je moet uien nooit hakken. Dat is het een beetje. Hè. Dan gaan ze oxideren Klopt. en ja. dan gaan ze naar ui smaken. Ja. Het mooie van uien is dat het een pittige werking heeft. En als je ui heel verfijn snippert met een scherp mes. Dan, dan, dan heb je het effect van ui heb je dan. Ja en dan houdt het nog net, dat de, de, al die, die, die ja. stoffen die erin zitten, want anders komt het er allemaal uit. Ja, en dan ga je naar huil. Ja, dan zijn je te vroeg aan het pieken, zeg maar. Ja, ja. ik snap het. Ja. Uh, Ander belangrijk mes is, uh, wat mij betreft, althans, als je van vis houdt, is het, uh, het fileermes. Ik heb er nu eentje meegenomen. Dat is een hele. Ja, het is wel een bijzondere, Schitterend. Schitterend. Ja, het is een Schitterend. een antieke, hè? Het is een antieke ja. uit Engeland. Sheffield. Sheffield is ook zo'n stad als Solingen. Is ook een messenstad, bestekstad. Uh, deze is denk ik zo ongeveer 100 jaar oud. Dit is een heel lang mes. En dat is zo dun, je kunt het helemaal buigen. Ja. De, de, de, ik denk, hoe, hoe lang is dit? 35, 40 centimeter, zoiets. Mm -hmm. En uh, de bedoeling daarvan is dat hij heel makkelijk... Onder de huid zo. En daar, in het Engels heet het een salmon knife. Want in Engeland, Schotland, wordt veel zalm uh, gefileerd hiermee. Ja. Met dit soort uh, messen. Een, een, dus een uh, fileermes moet altijd een beetje flexibel kunnen zijn. Omdat ze uh, mee moet bewegen. Koksmes niet. Die met... moet hard zijn. Die moet, ja. Uh, ja. Uh, ja. Dus uh, ja, dit is, dit, is, dit is een fijn ding. Ik gebruik hem niet. Ik vind hem gewoon heel erg mooi. Ja. Uh, maar ik vind, uh, je ik gebruik... fileert, fileert er niet mee. Ik fileer nee. er niet mee, nee. Nee. Nee. En je hebt nog een oestermes ik bij Ik heb nog, natuurlijk nog een oestermes. Uh, ja, ja, het is ook echt een heerlijk ding als je het, tenminste goed oesters Nou overkomt. ja, we hebben, kijk, ik kom natuurlijk veel in het noorden, zoals je weet. En uh, bij die Waddenzee, daar liggen de oesters voor het opraven. Ja, de ja de wadden oesters. Waddenoesters. Ja, en dat zijn best moeilijke Waddenoesters. Die zijn groot. Want die, en die kreuzes, zijn... die zijn echt, ja. joh, die zijn ze zijn groot inderdaad en ze zijn ja. erg moeilijk pakken. Ruig ook. Jij vindt ze ruig om, uh... Ik vind ze ruig om vast ik, jij, te pakken. Ja, absoluut. Dus dat is een hele kunst. jij vindt ze ruig om. Ik vind ze ruig om vast te pakken. Ja, nu hebben we het een serieus onderwerp. <laughs> <laughs> nou, dan heb ik nog, eh, nog voor mezelf nog een paar leuke dingetjes meegenomen. Mijn, eh, eh, dit is mijn gaucho-mes uit Argentinië. Ik heb ik van wat gaucho's gekregen. En dit is een zeg maar, multifunctioneel mes waarmee je touwen doorsnijdt, vlees snijdt. En je nagels Oké. Okay. Dus echt gewoon multifunctionair. Heel multifunctioneel. En dat doe je dan in zo'n heel stoer holstertje. En dan heb ik hier mijn. Uh... Mijn huntsman, dat is een... een ja, dat is jouw ja, ja, een een soort, jagersmes. Ja, jagersmes een soort... Uh, dit is van Victoria nog, dus dat is een Swiss Army knife. Maar die hebben een hele brede range aan... Heb uh, jij ook zo'n mes, uh, Pascal? Ik heb altijd een, inderdaad wel een zakmes bij me. Ja. Maar uh, ja, niet zo uitgebreid. En, nee, deze is niet uitgebreid, hoor. Nee, nee. Is, is sterker nog, ja. dit is... Kijk, ja. zonder maar ja. word messen. worden uitgeklapt, ja. mensen. Ja. Maar dit zijn... Uh, dit, we zitten dit, dit nu echt uh, in het taam. hart ja. van mannen dingen, zitten ja. we nu. Is, ja. Heb jij een zakmes, uh, Francine? Zeker. Zeker. Oh, oké. Okay. Ik, ja, ik ben zo blij dat u geen kachtelmes bij u heeft. Want <laughs> ja. dat is... Toch dat wel is te plagen. He? Nou, dat het is, ja. is wel een beetje de gemakzuchtmes. Uh, ja. ja. voor broodsnijden. Voor brood zou ik zeggen dat is goed. Ja. Ja. Absoluut ja. goed. Maar is ook heel veel plekken, heel veel mensen gebruiken het voor alles te passen en te onpassen. We geen... krijgen een luisteraar een, een mail en die schrijft: scherp houden lukt in de praktijk nooit. Forget it. Koop keramische messen of koop messen bij de Hema nog geen tientje in plaats van 100 euro <laughs> en mixen na twee maanden weg en kopen nieuwe. Dus ja, niet een, dat, dat lijkt mij niet zo heel duurzaam. Nee, ik vind ik zelf niet zo duurzaam. Heel weinig duurzaam. Uh, maar uh, het is misschien wel een beetje zo: je moet messen wel in ieder geval vaak laten slijpen. Ja, absoluut. Ja, als je ze goed bijhoudt, hoef je ze niet vaak te laten slijpen. Ja. Belangrijk daarbij is ja. dat je messen dus ook heel goed opbergt. Hè? Dat ze dus niet in de, in de ladebak flikkert. Ja. Want daar slijpen Beschad ze. beschadigd. Ja. Ja. Ja. Dus, ja. ja, heel veel tips. En daar komt veel meer bij. Maar ondertussen is er een gerecht uh, geserveerd door Francine. Wow. En uh, dat komt van Manon Winschoten. Die heeft dat ingestuurd. Vertel. Ja. Nou, haar vader, uh, die kookte dit heel graag. Haar ouders woonden in Bogor. Bogor, hoe zeg ik het? Ja, Bogor. Bogor. Ja. In Indonesië. En daar is uh, onze luisteraar Manin Manon Winschoten ook geboren. Na de koloniale tijd. Uh, zij hadden... Net als iedere buitenlandse familie een kokkie. En uh -huh. uh, daar, uh, nou, daar kwamen enorm veel lekkere dingen uit de keuken. En die vader, als ze dan wat langer naar Nederland gingen... die miste altijd bepaalde gerechten. Uh -huh. En toen... Uh, heeft hij eigenlijk op een gegeven moment aan het personeel gevraagd: van leer, leer mij het te maken. En ze moesten ontzettend lachen dat hij dat, uh, ja, dat hij dat zelf wilde doen. Maar uh, uiteindelijk waren er een aantal dingen die hij miste. Ayam uh, Paniki, zoetzure kip. Ja. Pascal, die knikt, je kent het. Ja, ja, ik kan het niet bereiden, maar ik, ik weet het bestaan. Ja, want uh, daarbij wordt het zuur op zijn Sumatraans gemaakt... terwijl hun kokkie was een Batakse. Ja, maar, dat is uh, ja, ja, een enorme strijd altijd, ja, hoor. Ze kon heel goed koken. Uh, Alpokat, Indische advocaat, gemaakt van Arak Bras, gestookte rijzwijn. Nou, Het is een geweldig verhaal over ja, die, die vader die zo ontzettend van lekker eten hield... en die moeder ook, maar eigenlijk hielden ze allebei... Uh, een meer van eten dan van koken. Maar die vader had in ieder geval een paar recepten die hij graag maakte. En dat, en dat was, was dit. bijvoorbeeld ook de lontong. En uh, lontong is natuurlijk van die kleefrijst, ja, juist. Ja. Die uh, nou, flink lang uh, moet koken. Dan moet laten afkoelen. En dan kun je er mooie blokjes uh, van, uh, van snijden. Uh, dit is een soep. Een soep met een aantal dingen wat ik al zei. Ik stond in de toko en uh, ik moest me laten helpen. Want daoun salam... Dat zijn deze bladeren. Ik zal ze even ja, rond laten samen, gaan. Ze ja. ruiken niet heel erg, maar... ja, het is nu een, een, een plastic mooi... zakje groene bladeren rond. Oh, uh, dat hoort erin. Wat wortel, wat prei. Muntok, peperbolletjes gaat erin. Salamblad. Oh, wat is dat dan, salamblad? Het is een soort uh, laurierachtig. Uh, ja, maar dan groter. groter uh, minder uh, Minder krachtig, minder krachtig ook, ja, uh, ja, ja, maar. Dit, zit, er maar in in het, ja, dit is, zit erin. Hij ruikt niet, maar ik weet zeker dat die vader proeft als hij er niet in zit. Dat ja, zijn en Ik die ga je iets dit... laten ruiken dat je <laughs> weet hoe die ruikt als hij heeft meegekomen. Ja, dat dat wordt niet opgehaald ja. uit de keuken. Francine mm. die gaat even naar de keuken, ondertussen sturen. Mm -hmm. Ik had dus om de een of andere reden ja. gedacht dat het heel pittig zou zijn. Mm. Maar het is helemaal niet pittig, dit, hè? Nee, nee. Het Ik denk Eigenlijk dat hij... Ja. ja, ruik je het? Ja, en het wordt ook als uh, medicijn gebruikt... Uh, ik zit even te denken, waar ik dat nou na, joh? Het heeft een citrusgeur. Citrus, ja. Het heet Indische Laurier. Het, is een, uh, ja, het, is, het, is, het heeft niks het te is maken citrus. met Laurier... maar het wordt er wel vaak uh, als vervanging uh, voor gebruikt. Ja. Um, je Dan kunt dat... het laten meestoven. Ja, ik, ik heb hem net zelf geproefd... en ik had ook verwacht dat hij veel pittiger zou zijn. Mm -hmm. Want er zit rode peper doorheen, er zit ui doorheen, knoflook... Uh, Laos, Daoensalam, uh, Kentjoer. Proef je dat terug, Pascal? Nee. nee. Wat is Kentjoer? Ja, Kentjoer, dat laat ik ook even rondgaan. Dat is een, uh, uh, een familie van de gember. knolletje. En als je die oh, ruikt, ja. is hij vrij uh, kamperachtig. Echt een beetje overheersend. Nee, ja. maar je moet even eigenlijk een stukje afbreken, want dan ruik je het beter. Ik vind eigenlijk de bouillon, want die is dan helemaal zelf getrokken oh ja. van, een, van een kip. Een geparfumeerde jou. Zo ruikt het. Ja, de bouillon is van een kip. Ja, de bouillon heeft uh, heerlijk staan trekken van een kip. Hmm. Maar dit is exact op receptuur gemaakt? Ja. En dat is wel heel vaak dat je uh, juist die recepturen mag overdrijven. Omdat je mag het loslaten. Ja, want het is heel vaak te richtlijnen. En wat er vaak gebeurt is dat de recepturen bij wijze van, spreken, van generatie op generatie gaan... Maar generatie 1 is nog echt gewend om de specerijen en de kruiden... uit Indonesië te gebruiken. Mm -hmm. Die zijn explosief, die zijn zo anders. En wij hebben dan inderdaad uh, specerijen die lang in de winkel liggen... of die transport hebben meegemaakt. Ja. En dan gaan wij exact nakoken. Terwijl dat als je nu zou overdrijven met uh, je met dosering... Ja. dan krijg je weer misschien wel bij benadering die authentieke smaak terug want dat is een beetje ons handicap. Wij hebben al onze de ingrediënten die inderdaad in Indonesië verkrijgbaar zijn. Alleen ze hebben een reis meegemaakt en ja, we proeven een pultje van het land of een dopertje. Dan proef je het zoet en zetmeel en alles proef je zo erg puur. Dus. Ja, ik, ik vind het een waanzinnige mooie, mooie soep. Alleen, ja, ik zou inderdaad de dosering ook een beetje overdrijven. Ja, hij, uh, hij mag wel iets uh, meer ja. pikant of iets... En dat kun jij ja. natuurlijk heel goed doen, ja, hè. Want jij, smaak, jij, hè? jij weet natuurlijk uit, uit de vliegtuigindustrie... dat je alles op hoge op smaak ja, moet je maken, moet het hè? wat complexer maken. En dat compenseer je niet met zout en peper... maar juist met deze hele mooie ingrediënten... kan je daarmee, uh, ja, kan je daarmee spelen en ja, want... je, je bakt het in pindaolie. En het ruikt heel sterk als je het aan het bakken bent. Ja. Maar als ik hem nu proef... Ja, is hij zo heel gelijkmatig, eigenlijk heel zacht. Wel ja. heel lekker, ja. Mm -hmm. maar... Ja, want iedereen zit ook wel zijn bord leeg te hebben. Nou, ik vind hem ook heel prettig. En hij is volledig in balans. Hij proeft wel als in balans. Maar hij heeft gewoon niet een heel sterke smaak. Nou, ik, denk, ik... Ik denk dat ik wel met, met, met jou heel erg mee kan voelen. Ik was uh, vorig jaar of twee jaar geleden bij uh, een van jouw oude leerlingen... Eelke Plasmeijer. Oh ja. In een uh, Locavore. Locavore. En ja. wat hij doet is daadwerkelijk alles... van ongeveer binnen drie centimeter ja. van zijn restaurant plukken. En ja. dat is echt mm -hmm. alles. De, de, ja. als, het binnen, ja. als het binnenkomt lopen, dan, dan ruikt dat alleen maar. Ja. Oh, het is ongelooflijk. En dat is het mooie ja. daarvan. Ja. Ja, die kruiden hebben misschien iets verloren, hè? wat jij mm. vertelde onderweg. Dat zou wel ja. goed kunnen. Ja. Maar je, je, je, je proeft wel de balans erin. Alleen omdat het een beetje in smaak vervlakt, zou je het echt wel... Mag die gewoon meer? Mag meer zijn? Ja. Ja. ja, leuk Dit, dit heeft haar, haar vader heeft dat, uh, gemaakt. Nagemaakt. <lacht> Leren maken. Leren en maken. daarna vaak gemaakt. En uh, ja, dus is een van de favoriete familierecepten gebleven. Die zij die keer op keer maken? Ja. Die en dat moet je, dat je koesteren, ja. en uh, ik was nog even benieuwd. Die London rijst. Ja. Uh, die blijft eigenlijk heel mooi. Terwijl hij in de soep ligt, blijft hij toch heel stevig. Ja, valt niet uiteen. Mm -hmm. Nee, dat vond ik wel... Uh, en ja, de smaak is goed, want je kookt hem dan mee in de bouillon. Mm -hmm. Dus die vind ik zelf wel erg lekker geworden. Nou, ik vind het ook heel mooi gekookt, dit. Ja hoor. Maar inderdaad, je zit met die smaak. Ja. Dus dat, dat, dat, dat kan allemaal wat krachtiger. Dat denk je ook bij een, een gerecht als dit. Ja, zeker. Maar de uitdaging komt natuurlijk uh, tijdens de finale... Zeker, want Pascal, je vroeg: wordt het helemaal volgens receptuur gekookt? Ja, want het is een wedstrijd. En uh, alle recepten die binnenkomen, als we ze maken, doen we het precies volgens recept. Zoals het bij ons ingeleverd is. En dan tijdens is. de finale komen mensen uh, dat zelf maken. En dan proeven we. Nou, soms verschilt dat nogal. Ja, dan, ja, dan, dan heb je nu komt bij deze de tips. Uh, dan komt de hartslag de. om de hoek. Ja. Dan, dan, is dan het komt het niet meer van, uh, ja, ja, het ja, van recept, van maar van ja. zonder hartslag zijn we nergens. Daar oh. zou ik oh. graag mee willen beëindigen. Dat heeft ook wel een klein beetje iets van een doof. Nee. Maar goed, daar kunnen we mee leven. Volgende week zijn we er weer. Dan is onder andere het gast de grote visman Bart van Olven. Zometeen langs de lijnen en omstreken. Dan gaat het natuurlijk over die Winterspelen, Korea. Waar het uh, vandaag de hele dag, denk ik, al uh, over gaat. En uh, ja, kijk, uh, luister naar onze podcast. Doe dat. Kijk naar onze RadioManjare.nl. Uh, Radio Twitter, laat iets horen. Blijf luisteren. Tot volgende keer. Dankjewel, Jure, Dankjewel. Voor Dank je wel te yes. NTR brengt cultuur. Speciaal voor iedereen. NPO Radio 1. Het NOS Journaal. De Jehovah's Getuigen zijn niet van plan om vrijwillig te verslagen over mogelijk misbruik binnen de geloofsgemeenschap over te dragen aan justitie. De organisatie zou ze jarenlang hebben achtergehouden. En slachtoffers zijn nu bang dat verslagen in de archieven van de Jehovah's Getuigen worden vernietigd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 De stakingen in het basisonderwijs gaan gewoon door... ondanks het akkoord dat vandaag is gesloten met minister Slob... over de verlaging van de werkdruk. Over de salarissen zijn ze er nog niet uit. Het kabinet heeft 270 miljoen klaarstaan... maar de bonden eisen ruim 600 miljoen extra. En Amsterdam gaat regels invoeren voor het gebruik van dieren bij evenementen. Zo wil de gemeente meer controle krijgen over het welzijn van de dieren. Het liefst zou Amsterdam dieren bij evenementen helemaal willen verbieden... Maar dat kan juridisch niet. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omstreken. Met Lucella Carrasso en Martje Fixers. Goedenavond. Wij blikken natuurlijk vooruit op de eerste wedstrijddag... van de Olympische Winterspelen in Zuid-Korea. Want morgen komen de eerste Nederlanders in actie. En in het Nieuwsforum bespreken we met Duk, Marjan Olvers en Rico Voorberg... de belangrijkste kwesties van deze week. Wat moeten we bijvoorbeeld denken van de ophef rond Forum voor Democratie... en van de verklaringen van Marco Kroon? We hebben live muziek van de Nederlands-Spaanse singer-songwriter Max Mezer... En uh, die was onlangs in het uh, voorprogramma van Paul Weller trouwens. Zeker, heb je dat uh, gehoord? 11 uur en zijn tot 11 uur. Bij u. Ja, en uh, kijken kan ook via de webcam op mpl-radio1.nl. Voordat we naar het eigen nieuws van het Nieuwsforum gaan, eerst natuurlijk de start van het sportevenement van het jaar: de Olympische Winterspelen in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang. Welkom bij de Olympische Wintergames Pyeongchang 2018. De Olympische Winterspelen zijn geopend. Met veel aandacht voor Koreaanse symboliek... begon de parade met de 91 deelnemende landen. Juif van het publiek. De halve cirkels van de vlag staan. Symbool voor Yin en Yang. Beba. En hier is Nederland met een big smile is daar Jan Smekens. Hij draagt de vlag voor Nederland. Je us ons inspireren door de hoogste honneer... In the Olympic spirit of excellence, respect and fair play. We krijgen de Russen onder de neutrale Olympische vlag. U kent het hele verhaal. A great example of this unifying power is the joint march here tonight. En daar is die gezamenlijke vlag van Korea. Korea. Een moment toch om kippenvel van te krijgen. En hier is het olympisch vuur ontstoken. En daarmee kan Pyongyang 2018 beginnen. Aan tafel hoogleraar sport en recht Marjan Olvers... telegraafjournalist Duk en theoloog Rico Voorberg. Ja, het is begonnen, zullen we maar zeggen. Marjan Olvers, ik begin natuurlijk even bij jou. Waar kijk je het meest naar uit de komende twee weken? Keurling. Nee, nee ja, dat vind ik heel leuk trouwens. Nee, ik vind echt, euh, ik kijk echt alles. Ik ben echt mateloos. Maar, kijk je maar kom je, ook, niet, uh, kom je dan ook voor je Nee, bed uit? ik ga er echt niet voor mijn bed uit. Ik, uh, dat, uh, ik, ik vind, misschien zou ik dat wel moeten jokbrok of zo, maar daar hou ik niet zo van. Nee, dat doe ik niet. Ik, uh, ik kijk gewoon wanneer het mij uitkomt en ik moet ook gewoon werken. Oké, okay, en, en wat vond je van die opening? Had jij ook kippenvel bij de Korea's nou, die samen opkwamen? Nou, ik zeg je heel eerlijk, de opening heb ik niet gezien. Nee, en nee. dat fragmentje, heb je dat terug? Nee, ook niet. Ik, ik ben niet wel van de, de openingen? openingen. Nee. Ja? Fragmentje gezien, ja. En dan moet je kippenvel... Uh, ja, oh, heb je, je dan krijgen. kippenvel of be, heb je toch ook um, cynisme? Van, nou, dit is bijvoorbeeld... Uh, ik hoor <coughs> verhalen van, nee, ja. Noord-Korea gebruikt dit als een dekmantel. Oh, ik toch ongetwijfeld, maar... Um, Nee, ik vind eerder dat uh, heb ik het besef dat we er toch helemaal niks van begrijpen. En dat we ons ook vaak niet realiseren, net zoals vroeger met Oost- en west duitsland dat dit toch gewoon één land is. En uh, dat dat families van elkaar zijn en zo. Want die landen zijn natuurlijk zo krankzinnig verschillend van elkaar. Maar uiteindelijk is het gewoon één volk. En dat besef je dan op zo'n moment. Uh, maar dat, dat besef, dat, dat kunnen wij niet echt hebben natuurlijk. Dus dat is echt een dingetje voor hun. Ik ja, ja. ja en Rico ja ook voor ons ook dat dat er, nu een, een, uh, dat er nu live uitgezonden wordt over heel de wereld dat zij daar staan samen uh, daar lopen dat is voor mij die symboliek daar, daar bestaan die spelen voor ik, ik kijk het helemaal niet maar ik vind het een heel goed alternatief voor oorlog um, en uh, zo bestaan die Olympische Spelen um, voor mij en ik nou hartstikke mooi um, een soort pacifische variant hartstikke mm. goed Terwijl het bijzondere is het natuurlijk, natuurlijk is die niet. zus hè, van, van Kim. Die ja. zus die morgen een ontmoeting heeft in, wow. uh, hè, met, met de machthebber van Zuid-Korea. Ja, maar ik verwacht helemaal niet dat hier iets... Uh, voor het feestproces hier echt iets uit gaat komen. En zo. Dit is natuurlijk allemaal symboliek. En na die spelen gaat het gewoon weer door als uh, vroeger. Want Noord-Korea is gewoon een oligarchie. En uh, die mensen die uh, hebben geen enkele baat bij uh, detente zoals dat vroeger heette en nu weer. Dus uh, dit is natuurlijk gewoon... Voor nu, voor, voor deze nu. twee weken. Dat ja, we ja. is we ja. voor mij de kracht van symboliek. Dat is altijd in de reële wereld heeft dat impact. En toch hoop Ook ik dat het heel veel over sport gaat. Oh ja, sport. <coughs> ja, dat het echt heel veel over sport gaat. Dat we hele mooie sportmomenten hebben. En waar ik vooral naar uitkijk is uh, biathlon. Ik Want? vind dat schieten zo geweldig. En als we dan niet schieten op elkaar... laten we dat dan gewoon... Dat is ja, nadat ze een stuk verlangloofd ja, hebben. Ja, langloofd en, en dan moeten ze Dat concentreren. vind ik zo gaaf, ja, dat ja. je van het een in het ander over moet. Dat vind ik echt, echt een supermooie sport. Dus ik hoop dat we het heel erg weinig gaan hebben over politiek. En ook heel weinig over doping? Ook. Want of, uh, ja, want wat natuurlijk wel vandaag opviel wa waren de Russen en ook de Russen die er niet waren. Hoe heb jij vanuit jouw vakgebied van van sportrecht gekeken naar de afgelopen weken? Uh, dat het een zoontje is en dat het heel erg lastig uitlegbaar is... aan mensen wat het recht hier nu voor voorrol heeft gespeeld. En ook uh, ja, welke rechtspositie nu eigenlijk die sporter inneemt. Hè. Dus wat we hebben gezien, is zijn allemaal individuele zaken. Dan werd de schorsing opnieuw beoordeeld. En dan werden ze ja, niet meer geschorst. Hè, deze door het KAS, adlet, het, het hoogste door het rechtsorgaan. Ja, dat is het allerhoogste rechtsorgaan wat we hebben binnen de sportgelederen zelf. Hè. Want de sport wil ook niet dat we eigenlijk naar de burgerrechter gaan. En we moeten met z'n allen naar het KAS. Nou, wat heeft dat kas gezegd, we gaan uh, al die sporters individueel toetsen... Of, zij, uh, ja, of ze wel geschorst hadden mogen worden door het IOC. Een heleboel werd gezegd, nee, dat we had toch niet gemogen. Want ja, we hebben even gekeken naar de bewijsvoering... en er is eigenlijk geen sprake van een echte dopingovertreding. En vervolgens zegt het IOC, nou is heel leuk, kas... dat jullie uh, ja, die schorsing dan ongedaan gaan maken. Maar ja, het, wij gaan over ons eigen feestje. Dus dat betekent nog niet dat je mag deelnemen. Maar dat is natuurlijk best wel lastig om, om goed uit te te leggen, en ondertussen zitten natuurlijk al die sporters, willen maar één ding: winnen uit het allerbeste speelveld. En dat is waar sport uiteindelijk om gaat. Want als de sporters niet naar het KAS gaan, naar dat hoogste rechtsorgaan... maar bijvoorbeeld naar een gewone rechter... dan is natuurlijk nog maar de vraag... stel dat dat een Nederlandse of een Russische rechter is... wat het IOC daarmee doet, dat kunnen ze denk ik ook wel naast zich neerleggen, toch? Nou, dat, dat is niet uh, de bedoeling van het recht hè, eigenlijk. Maar ze moeten dus naar Zwitserland, want daar, daar, dan, uh, daar zou je dan naartoe moeten. Maar dan het, het Court of Arbitration is een arbitragehof. En dat betekent ook dat welke rechter dan ook, hè, dus ook een Nederlandse... De Nederlandse rechter of Zwitserse rechter of waar dan ook... eigenlijk alleen maar toetst naar of de procedure wel goed is gevolgd. Dus die gaan niet meer echt naar die inhoud, naar de inhoud kijken... want dat is al in die arbitragezaak gebeurd. Dus dat betekent eigenlijk ook dat je je recht halen... bij de gewone burgerrechter, Ja, dat is er eigenlijk niet bij. Dus je moet heel veel vertrouwen hebben in dat kas. En het IOC is daar dus niet aangebonden, kennelijk? Is het IOC dan helemaal nergens aangebonden? Ja, het IOC is er wel aangebonden. Dat betekent dat die schorsingen van tafel zijn, maar, er is een heel belangrijke maar. Het IOC bepaalt zelf wie er op hun feestje komt... namelijk op die Olympische Spelen. En ook dat heeft het KAS al bepaald, daar gaan ze zelf over. Dus je schorsing is wel van tafel, maar dan zegt het IOC... ja, volgens onze criteria willen we je gewoon toch nog steeds niet hebben. En kom je er niet in. Het is het macht, meest machtige dwangmiddel dat een sportorganisatie heeft. U doet gewoon niet mee. En, en sporters, verenigen die zich niet om een betere rechtspositie te krijgen? Dat zou zo ontzettend mooi zijn. En hebben wel, uh, EU we hebben wel EU-athletes, we hebben pakbonden. Maar uiteindelijk zien we dat dat eigenlijk nog steeds niet heel goed werkt. Alleen in Amerika, maar daar gaan we er veel te lang over in. Wierd, uh, niet uh, helemaal onbekend in, uh, in Rusland. Je was correspondent daar. Nee. Uh, wat denk jij? Hoe, hoe gaan die Russische uh, atleten uh, bezien worden door het Russische volk... als ze nu onder een neutrale vlag meedoen? Nou, dat Russische volk, die vindt dit een complot tegen uh, Rusland natuurlijk, dus dat uh, die andere atleten niet mee mogen doen. En die vinden dat een weer een, een teken dat het Westen samenspant tegen Rusland, omdat zij ervan uitgaan dat iedereen doping gebruikt. Dus ook die atleten die daar wel actief zijn uit Westerse land, die gebruiken ook allemaal doping volgens hun. Dus uh, die, uh, die balen er natuurlijk vreselijk van, omdat ze zich aangevallen voelen in hun uh, of uh, in ja. hun trots. En zij natuurlijk, en, uh, Rusland is natuurlijk van oudsher een trots sportnatie en de ontbreking. Nog wel wat uh, medaillekansen hebben ze ook, dus dat is uh, gewoon hartstikke jammer ook. En um, weet je, en kijk, die doping dat zal ongetwijfeld het geval zijn, en, en, maar het is ook wel een feit dat er ook wel een, um, een heel merkwaardig front, politiek front tegen Rusland bestaat en ook niet altijd op uh, goede gronden. Dus, um, maar dit zijn toch gewoon controles? Dit zijn wees? controles, dus het zit dus terecht. Alleen die Dus ja, Russen... wel niet in alle gevallen, want het kas heeft er in ieder geval een paar ongedaan gemaakt. Ja, dus behoorlijk dat, wat, ja. ja. Dus, nou ja, dus, en, en dit komt dus samen met al. Uh, dus deze, deze sportboycott, zo zien ze dat, die valt dan samen met al politieke uh, boycotten, uh, economische sancties en zo. Ja. Dus zij beschouwen dit als onderdeel van een complot. Tegen Rusland. En dat is. Um, als ik Rus was, eerlijk gezegd, zou ik dat dus ook denken. Dus zo moeilijk is het ook niet om je daarin. Uh, om dat in te beelden. Ja. Maar. En als ze we nou wel een medaille pakken. Uh, verwacht je dan veel vlagvertoon? Uh, nee, omdat, uh, omdat die atleten die daar wel mee mogen doen... daar kijken ze natuurlijk in Rusland ook met een raar oog naar. Zo van, ja, maar uh, wat zijn die nu precies dan? En onder welke vlag? En hoe moeten wij die dan beschouwen? Um, dus dat is allemaal heel erg ingewikkeld, lijkt mij... Uh, voor de gemiddelde Rus... om daar nog een soort uh, touwen vast te knopen, laat ik het zo zeggen. Ja, <laughs> ja dus... Um, ik, ik vind het, het is natuurlijk, hoe dan ook, het is ontzettend jammer. Omdat Rusland, gewoon bij uitstek, natuurlijk een natie is die hierbij ja. aanwezig moet zijn. Met ja. goede sporters en topsporters. En die moeten gewoon meedoen. Ook juist vanwege de competitie. Juist ook van, omdat het zoveel politieke competitie is, is het altijd hartstikke leuk natuurlijk. Dus is, dat is zonde gewoon. Ja, voor een sporter is het ook heel Real naar. Hè? Als bijvoorbeeld uh, zijn grootste concurrent, die dan een Rus is, ja. dan dus niet meedoet. Want dan wordt er toch gezegd, jo, maar hij deed niet mee. Hè? En dat, ja, dat, dat voelt. Gewoon niet goed. Je wilt toch de allerbeste van de hele wereld worden. En daar horen de Russen ook gewoon bij. Ja, ja toch, toch vind ik... Uh, als, als basishouding... Ze ik even naar te kijken... van hoeveel, Hoe precies die machtsverhoudingen zijn... En COS en IOC. Dat weet ik allemaal niet zo goed. Maar met die basishouding van het IOC... Dat ze uiteindelijk uh, besloten hebben... van We gaan niet een heel land da daaruit zetten. Um, uh, maar <lacht> het hele land was ergens wel als land hiervoor uh, verantwoordelijk. Tenminste tot in de hoogste regionen. Dus um, dat land gaat niet onder die, kan niet onder, onder die vlag, kunnen ze niet aanwezig zijn. Zijn, maar individuele sporters kan wel. Ja, maar zo die basishouding, die basis, nou, ethische overweging... die vind ik heel zuiver. Dat er daar uiteindelijk allerlei gedoe over ontstaat. Wie dan wel en wie niet precies. En dat zo'n IOC misschien dan te machtig is... en zich te weinig laat bekritiseren, dat zal zo zijn. Maar die basishouding vind ik wel, vind ik een krachtige keus. Maar het bijzonder is wel dat bijvoorbeeld... bij de Internationale Atletiek Federatie... Hè, uh, is gewoon gezegd, kom, doet gewoon geen rust mee. Ja. En dat was heel helder en duidelijk. En dat haalde gewoon, hè, dat kwam door het kas heen... Ik ben inderdaad als jurist natuurlijk veel meer voor een individuele beoordeling. Um, maar je ziet dus wat er dus gebeurt. Want nu begrijpen we er helemaal niks van. Nou ja, van. De echte wereld is, is, is, is wat viezer. Maar het is makkelijker om te zeggen met z'n allen weg. Maar ik vind dat dus ook te makkelijk zeg maar, uiteindelijk. Zeg maar, ik vind dit mooier. We gaan naar muziek, jongens. Uh, die komt vanavond van singer-songwriter Max Mezer. Half Spaans, half Nederlands. Hij stond in het voorprogramma van de bekende zanger Paul Weller. Hij werkte samen met Douwe Bob, vond ons, natuurlijk ook bekend. Um, kort geleden is zijn nieuwe album Pictures uitgekomen. Welcome. Thank you. And we, we are not gonna talk about this new album, Pictures... Because you don't play any song from this album, I heard. You don't play uh, any numbers from your new album. No, no. I find it pointless since the band isn't here. So since I'm on my own, I just feel free to do something new for the audience. Ah, uh, you do something new. You just came back from a tour? Correct. And where Where have you been? Uh, I was where through been you all, through geweest, all Europe. Uh, we started in Amsterdam and went to Germany, Belgium, Paris and Spain. And now you're in Hilversum. And yeah. now in <laughs> <laughs> What are you going to play, first song? I'm going to play a song that's called Feeling So Much Better Now. We're going to listen. Tears of my dreams again, never thought I'd feel like I did back then. Time to screw this crowd. A lonesome feeling. Is there feeling much better. Nou, Marg, heeft hebt de aan in de tussentijd even op kunnen eten, Margie, Heerlijk. Ja, eten en een concert. Nou, wat uh, weet je niet. Het eigen nieuws van onze nieuwsforum. Wiert Duk. Weert Duk, wat, wat is jou opgevallen deze week in het nieuws? Nou, toch maar het nieuws in mijn eigen krant. De Telegraaf over die groep, links extremistengroepje... is dat de Grauwe Eeuw, die, waarvan de aanvoerder had besloten dat Sinterklaas... Moest worden vermoord bij de intocht. En uh, dat kwam. Dat was dus bekend bij de diensten. En hij is toen ook rond die tijd opgepakt. En nu kwam dat naar buiten. Dus. Uh uh, mijn collega had het goed opgepikt. En um, dan denk je toch, kijk, als je dat ziet staan... Uh, uh, moordaanslag op Sinterklaas vereideld, want daar komt het op neer. Dan denk je, dit, dit kan gewoon niet waar zijn. Weet je wel, dit is een of andere horror, de film of zo. Maar dan blijkt het dus <laughs> echt serieus. Een oproep, dus zijn, geweest. ook een of andere een echt totale gek. Die had bedacht dat die Sinterklaas daar... dus die, die acteur die Sinterklaas speelt, zou moeten worden omgebracht. En liefst nog ook, hij had die heel grafisch beschrijving. Even, dat dan die botsplitters dan over die kinderhoofdjes in dokken zouden moeten worden uitgestrooid en zo, maar um, sorry, maar waar zijn we in nou in terecht gekomen? En um, denk je niet, dit is gewoon een eenzame gek. Nee, omdat uh, ja, dat wil ik wel graag denken, maar als je ook ziet, kijk naar die naar die Actiegroep kickout Zwarte Piet. Hè, die dan, dan ook de hele tijd met het gedoe rond Zwarte Piet bezig is. En je kijkt naar de uitspraken van hun woordvoerders Dan zie je dus ook dat die gewoon aan het radicaliseren zijn. Dan zeggen ze ook van ja, we hebben een jarenlang vreedzaam tegen Zwarte Piet gedemonstreerd. Maar er gebeurt maar niks. Dus misschien moeten ze naar andere middelen gaan grijpen en zo. En die, een van de jongens zei ook: van uh, ja, wij komen vreedzaam naar demonstraties. Anderen andere komen met knuppels. En ik vind beide eigenlijk uh, eh, beide vind ik eigenlijk oké. Okay, dus met knuppels. Dan, hallo, het gaat dus over. Zwarte Piet en Sinterklaas, weet je. Leg dit aan, aan, aan iemand uit een ander land uit. Dat kan al helemaal niet. En uh, het, het, het slaat gewoon helemaal nergens meer op. Dus het is nog heel moeilijk ook om dit uh, serieus te nemen. En aan de andere kant is het eigenlijk een hele uh, ernstige ontwikkeling. Wij gaan naar uh, Rico, die heeft ook eigen nieuws. Ja, dat klopt. Een, soort, een soort persoonlijk eigen nieuws. Ja, nee, zeker. Ik heb een, een, uh, uh, zondag mijn boekpresentatie van mijn nieuwste boek. Uh, van het boek, ja. samen gemaakt met mijn, met mijn vrouw zelfs. Ja, een boek maken eerst. samen met je vrouw. Ja. Nou, hoe ging dat? Voor dat, mensen die <laughs> nou nu ja, naar de buik ik had, uh, <laughs> het, was wel, uh, het was wel een soort serieel. In de zin van, ik, Kijk, uh, uh, uh, ik heb de teksten gemaakt... en daarna is zij gaan, uh, gaan illustreren. Uh, ik maak nu sinds twee jaar... bij het afronden van mijn vorige boek... ik kreeg het einde gewoon niet rond. En toen ben ik uh, heel vroeg op gaan staan... om gewoon echt dat, dat boek af te maken. En sinds uh, die tijd, dus nu bijna twee jaar geleden... Uh, sta ik elke werkdagochtend elke om zes uur op... Uh, en schrijf dan eerst een soort overweging voor de dag. Voordat ik uh, begin met de agenda of het gezin. Of met dingen die langskomen, social media. En van eerst even, waar, waar, waar gaat het over? Even bewustzijn. Dus ik pak de, de oude teksten van die dag. Zo'n katholiek leesrooster, bijbelleesrooster. En ik kijk van, wat staat daar in die, in die oude zinnen? En heeft dat iets te maken met, met dit leven nu? En dan schrijf ik een overwegingtje. En dat is een, lees ik voor als podcast. En, uh, en daar begon ik gewoon mee als... als, uh, als, als test En dat heeft nu een aardig publiek opgebouwd. En uh, toen zei hij uitgegeven. Joh, uh, zullen we er niet een bandje omheen doen? En, en doet het ook iets met jou? Als je iedere dag zo je dag begint? Ja, ben je, je hoort er moeier van. Nee, um, um, ja, je gaat um, uh, gewoon bewuster er steeds tegen dat, dat leven aankijken. Van, hé, hey, wat, wat is nou de zin van, van deze dag? Want wat, was, uh, wat is de zin van deze dag? Wat heb je vanochtend uh, genoteerd? Uh, vanochtend ging het over, um, um, allereerst van, nou, mijn, mijn, ik was vooral bezig eigenlijk met mijn boek dat hier langskwam. En twee is, um, um, een van de fragmentjes was, dat Jezus van Nazareth uh, zich voortdurend buiten de, het centrum uh, begeeft. Uh, en ze probeert zo'n zo, zo een beetje een looprolijk profil te houden en dat het niet echt lukt. Dus dat het gewoon steeds... Ja, maar, um, uit zijn poriën komt wie die is. Hij wil niet opvallen, maar hij nee, valt toch maar op. voortdurend blijft hij dan steeds die, die, die wonderlijke dingen doen... waarvan je denkt, I don't know. Maar, um, en, en dat doet mij ergens denken aan mijn eigen... Ik er Vanuit die zuil waar ik vandaan kwam. Naar allerlei vreemde wegen. En nu hier bij Radio 1 en Tafel. Ja, en dat het dan is wel toch de die, die, die, plek die, die, waar je kan belanden exact. hoor. En, en ben en je nu wel jezelf toch hier? Weer, dat, dat, dat klopt soort, wel dat, ja, je hier dit nu bent? Ding, dat ik nu over, over Jezus van Nazareth... die rondloopt in Caesarea praat. Ja, dat moet gewoon, er gewoon het, uit. Het, het gebeurt gewoon. Ja. Het, en daar is het thuis. Dus overal thuis zijn, onafhankelijk van de context. Die heb je niet per se nodig. Ga gewoon uh, ga, ga wandelen. Ja. Je neemt jezelf mee. Hey, en jij schrijft en jouw vrouw heeft echt prachtige tekeningen is gemaakt, heel Ja, erg maar. Ze maakt inkschetsen En uh, doet zij nu ook trouwens uh, elke ochtend. Uh, dus dan van, van de vorige dag. Dus het zijn allemaal oefeningetjes ook. Maar mijn bezale werk is natuurlijk uit die oude Texas nieuws halen van vandaag. En dat zijn gewoon, gewoon vingeroefeningen die ondertussen nou, een product worden. Dat is wel leuk om te zien. Marjan Over, zou dat iets voor jou zijn? De dag op die manier beginnen? In ieder geval met een overweging? Oh, ik begin altijd iedere dag met sport. Dat vind ik ook wel een overweging. Ik zit eigenlijk mm -hmm. wel een overweging in beweging. En vervolgens uh, gaat je. Wat ga er, je doen dan? S ochtends? Toutjes springen. Oh, echt? Ja. Oh, daar ik heb ik wel bewondering uh, voor. Ja, ik ook. kan het heel ja. goed. Ja, en ja om, het wel, om, het inmiddels. Je wel gewoon met je basale ding ja. bezig zijn voordat je ergens aan begint. Ja, ja. ja dit, dit hoe is wat ik vaak? Doe. Want hoeveel moet je dan? Nou, Honderd ik vind, keer? Nee, dat, dat hoeft niet. Want het is al, als je dat echt al tussen de 15 minuten doet... is dat echt wel heftig. En dan nog wat gewichten trainen en dan... Uh Begin je Doe de dag. Zijn. En, en wat, wat is jouw uh, nieuws van deze week? Ja, een soepele overgang naar ABN AMRO. Onze uh, nationale <lacht> poldertrots, zeg maar. Uh, ja, en daar is de president-commissaris Olga Soutendijk uh, opgestapt. En ik ben heel erg ja, benieuwd wat daar nu eigenlijk het verhaal achter is. Want dat is gewoon een fantastisch goede, sterke dame die ook met veel enthousiasme is binnengehaald. is uh, onze nationale trots... die we ja, toch wel aan het uh, Nederlandse staatsinfuus hebben moeten doen. En nou gaat dat dus niet goed. En um, ik zou heel graag willen weten... van wat is hier nu het echte verhaal achter? Ja. Dan ben je, ja, want dan ben je denk ik wel blij... dat de Nederlandse bank en de Europese toezichthouder... dat die een onderzoek gaan doen. Hè, in opdracht van de minister van Financiën. Ja, die, dat is die gaan onderzoeken wat er he, in de van... boardroom speelt. Ja, wat er nu in die boord, Dit zijn gewoon hele keigoede mensen in die boardroom. Dus ik, ik, ik vind het gewoon allemaal maar uh, zeer ernstig wonderlijk. Wat al die slimme, ontiegelijk slimme mensen nu daaraan uh, zijn. Want er zit, er zit zoveel kracht en macht. Dat ik, ik kan me er bijna niets bij voorstellen. Dus nu komt ook de Nederlandse bank binnen. Daar kun je ook alles van vinden. En dan heb je weer de Europese bank die daar weer iets van gaat vinden. Maar feitelijk is het alleen maar: van wat zijn nu eigenlijk de feiten en omstandigheden? Wat zegt het nu voor ons en voor ons bankwezen? Maar ook voor ja, de mensen mensen die daar zitten en hoeveel schade lopen die op. Want ik maar, wil echt ook wel van haar wel het verhaal weten. Ja, want zij heeft nog niks erover gezegd. Nee, zij heeft uh, niets gezegd en ieder ander voelt zich wel uh, genoodzaakt er iets van te vinden. Bijvoorbeeld Gerrit Salm of wat dan en ook. En daar, wat heeft hij gezegd? Uh, nou, oorspronkelijk was hij heel erg blij met haar en toen en nu ineens vindt hij met terugwerkende kracht dat, hij niet <kuggen> dat, uh, dat ze niet het moet worden aangesteld of zo. Vind ik niet heel chic. Uh, hij zegt uh, zij ging over de opvolging van Zalm. en ja. dat, dat werd ze zelf. Dat vond hij niet chic. Nee, nee uh, en uh, hij zit zich daar nu, ik, ik vind ook eigenlijk... dat je eerst even nu allemaal je mond moet houden... goed onderzoek moet doen en dan vervolgens eigenlijk iets moet vinden. En vind jij het dan niet goed dat de Nederlandse bank dat doet? Want je zegt, ik wil weten wat het verhaal is. Nou, dat, dat gaan ze uitzoeken in de opdracht van de minister. Maar jij zegt, dat dat zullen nou, zij niet voelt, moeten doen. Of, het voelt wat, voor mij altijd probleem. toch een beetje lastig. Want uh, de Nederlandse bank heeft natuurlijk ook integriteit hoog in het vaandel staan. En heeft ook daar, weet ik, uh, heel veel toetsen altijd... op het terrein van integriteit gedaan. Dus um, ik vraag me dus ook Af, daar zal het dus niet aan liggen. Zit het dan dus in de samenwerking van mensen? En is het dan slim om dat de Nederlandse bank te laten doen? Dat weet ik niet, kan het niet beoordelen. Eigenlijk omdat we gewoon heel erg weinig feiten hebben. Maar de Nederlandse ja. bank is natuurlijk ook een speler... op die Nederlandse bankenwereld. Als het nou een man was geweest, had je het dan net zo jammer gevonden? Of vond je het vooral ook heel fijn dat daar een vrouw dus zat? Um, ik vind het sowieso fijn dat er op deze positie... in een voorzittersrol uh, gewoon een vrouw zit. Dat vind ik heel goed, maar uh, kwaliteit voorop... en dat was gewoon echt, uh, althans was... is een kwalitatief zeer goede dame. Dus ik vind kwaliteit gaat voor... Uh, ja. Ja. Gender. En het feit dat het een vrouw is, zet jou dat aan tot, tot die oproep van zoek het helemaal goed uit? Of zou je dat bij iedere bank nee, ook als ook man zou vertrekken? Nee, ik vind echt ook van man ook, omdat het natuurlijk ook zoveel uh, staatsgeld en, en onze uh, nationale trots is. Maar ik vind eigenlijk dat wij ook wel een beetje recht hebben van wat is, wat is hier nu eigenlijk aan de hand? Hm. Want uh, er, het is in hele korte tijd behoorlijk ontspoord. Beert, Duk, heb jij het gevolgd? Dit een beetje? Ja, ik denk dat Marjan het waarschijnlijk toch niet als nieuws van de dag had gebracht als het op een man was. Of in ieder geval bepaal... absoluut wel. Oké. Okay. Ja, ja, nee, dat dat is niet een. Uh niet een uh, criterium voor mij geweest. Nee, het criterium is voor mij echt daadwerkelijk. Wat is hier aan de hand? Want we hebben niet zo heel veel nou, banken. Er zitten allemaal enorme ego's. Elkaar de ja, tent uit te vechten kennelijk. Weet ik niet of dat het, uh, wat het verhaal is. Ik, ik zou echt willen weten wat het verhaal is. We hebben nu de Rabobank met het witwassen gebeuren. Hè? Dus dat gaat niet fris. Nu hebben we de ABN AMRO. Dat gaat ook al niet fris. Dus wat, wat is hier nu eigenlijk? Speelt hier in ons Nederlandse bankenwezen? Ja, en wat is hier aan de hand? Ik vermoed dat we het zinnetje volgend uur ook gaan uh, horen. Want dan gaan we het over Mark kroon hebben bijvoorbeeld. Oh, hebben we ook nog heel veel vraagtekens bij wat daar is gebeurd bij en deze Forum, oud Commando: Forum voor Democratie. Wat is daar? Wat aan de is hand? daar aan de hand? Dus dat wordt het motto eh, tussen 9 en 10 bij langs de lijn en omstreken. Tot zo. NPO Radio 1. Wat doet je kind allemaal op de crash? Het voelt soms gewoon als een veredelde parkeerplaats. Waar je gewoon je kind even parkeert. En wat doet dat met de ouders? Dan kijk nog een keertje door het raam en dan zie ik haar daar liggen. En dan denk ik, ja, dat klopt gewoon niet. Ik zit vaak huilend in de auto. Deze week in Radio Doc deel 2 van de podcast Opgejaagd. Er moet bij ouders een besef komen dat zij de baas zijn. Zondagavond om 9 uur in Radio Doc opgejaagd. Het is gewoon nu niet oké, okay, het systeem. Klaar. Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten.